En er werd flink bezuinigd op veiligheidsoefeningen voor de medewerkers... en op onderhoud van het materiaal, zeggen de aanklagers. Het weer bewolkt op steeds meer plaatsen droog... en temperaturen tot dicht bij het vriespunt, waardoor het plaatsen glad kan zijn. Ook overdag bewolkt, maar soms ook zon. En het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. We praten vannacht over uh, een heftig onderwerp. Over een verlies en uh, een verwerking daarvan. En dat allemaal naar aanleiding van het verhaal van, uh, van Roeklips. Netmanager bij Nederland 3. Die zijn 18-jarige, destijds 18-jarige zoon verloor. Ongeveer anderhalf jaar geleden toen hij uh, de zee inging in Spanje. In het dorpje San Sebastian. En uh, niet meer boven kwam. Uh, ook niet meer gevonden is, wat het nog extra tragisch maakt. En, uh, nou, daar heeft hij een boek over geschreven. Het boek heet Het Boek Job. En daarin uh, ja, schrijft hij tot in detail hoe dat allemaal precies ging. En uh, ja, heeft hem ook echt wel geholpen om dat op te schrijven. Maar dat hielp hem wel om het te, om het te verwerken. En ik ben benieuwd of u vergelijkbare verhalen heeft. Ja, Kijk, uh, zo, zo letterlijk zal het misschien niet zijn, een verdronken kind. Maar het verlies van iemand uit uw omgeving... Misschien wel een kind, misschien wel een ouder, misschien wel een broer of zus. Ja, dat, dat kan niet anders dan enorm enorme impact hebben op uw leven. En ik ben heel benieuwd hoe u daar dan mee omgaat... en hoe dat dan precies gaat, zo'n proces van verwerking en rouw. Um, dus ik zou u graag willen uitnodigen om dat met mij te delen. Dat kan door even te bellen naar 0800 1121, 0800 -121. Of even te mailen naar nacht.eo.nl. Dan kunnen we daar met elkaar over praten. Ik heb um, nu aan de telefoon um, Gert-Jan uit Friesland. Gert-Jan, goedenacht. Ja, goeiedag Rensen. Jij wilde ik ook even mag... reageren op, uh, op uh, Diddy, mevrouw van den Berg. Ja, ik had eigenlijk de radio ingeschakeld. En toen was die mevrouw eigenlijk tussen op de radio. Ja. Dus zo lang luister ik ook nog niet. Uh, want ik had eerst tv gekeken of zo. Ja. Staat jouw radio nog aan of niet? Ja, Heeft je er last van? Of, uh... Ja, mag je helemaal uitzetten. Ja, zet hem eruit. Dus, dan heb het geluid eraf gedaan. Ja, dat is beter. Dus uh, nee, ik heb die mevrouw uh, Van den Berg, geloof ik heten ze, ja. haar verhaal zo aangehoord en uh, ja, ik herkende daar ook heel, heel veel in eigenlijk, zeg maar, hè. wat dan uh, mijn eigen ervaring dus ook betreft dan, uh, dat je dus tot, ja, heel vaak dingen gewoon van tevoren gewoon, uh, ja, ik weet niet, uh, aanvoelt. Dat, dat, dat heb jij ook? Dat je ook aanvoelt als er dingen helemaal uh, de, de soep inlopen of als er gevaarlijke situaties aankomen? Ja, ja. Want, ja uh, het is, uh... Maar, maar heb, je, heb je dat dan ook gehad bij iemand, hein? want uh, die mevrouw van den Berg vertelde over haar nichtje. He, heb je ook een familielid waarbij je zo'n uh, zo voorgevoel hebt gehad wat dan ook nog is uitgekomen? Ja, maar dat heb ik al veel vaker eens één keer gehad hoor. Dus, uh... Met familieleden ook? Ja, ja, ja, dat is dan een zus van mij, die woont dan ook uh, niet zo ver van me, maar ja, dan voel ik dus dat het dus zeg maar dus niet goed gaat. Ja. En uh, ja, dan, eigenlijk, dan heb ik zo contact met haar dochters en dan eigenlijk zeg ik dan gewoon van, nou jullie moeten uh, naar jullie moeder toe gaan, want sowieso voel ik het. Ah, en dat, dat komt ook elke keer eens uit. Dus dan komt ze meestal ook in het ziekenhuis te liggen. En uh, ja, uh, niet dat dat bij spreken dan een dodelijke afloop hoeft te wezen. Maar uh, dat het dus dan toch dat ik dan eigenlijk de troepen een klein beetje opdrommelt, zeg maar. Maar het gaat, niet, uh, het gaat niet over een griepje of zo. Het zijn echt... Uh, uh, want kun je, kun je zo'n een concreet voorbeeld noemen van iets wat jij dan aanvoelt? Uh, nou, de laatste keer was dus met mijn zus uh, haar bloeddruk heel uh, ernstig. ja. Dus ze had eigenlijk amper dus nog een, uh, een pols, zeg maar. Ja, en toen heb ik dus, dus haar kinderen ook gezegd van... Uh, nou, het gaat niet goed met jullie moeder. Zonder dat je er haar gesproken had daarover? Ja, want in het algemeen dan, dan is het bij mij juist... hoe minder ik dus, dus met die persoon praat... des te meer informatie krijg ik binnen, zeg maar. Oh. Wow. Dus uh, ja, dat is ja... Van, vanuit die, dat zegt die mevrouw van het ook He, dus dat is dan dit paranormale wereld. Ja. En daar sta je dus dan af, ja, ja, ik heb dat vanaf mijn geboorte uh, of heel ja uh, heftig mee in contact. En dan is het eigenlijk als je dat vanaf je geboorte hebt en ja, dat ontwikkelt je eigenlijk met he, heel veel andere dingen ook, uh, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dan is dat dan eigenlijk voor de persoon zelf, zoals in mijn geval. ...ook een heel uh, normaal gevoel. He, want daar, daar ben je als dus ook mee groot geworden, zeg maar. Ja. Dus je, je vindt hetzelfde eigenlijk ook heel gewoon. Het, het is niet ja. dat je het last van hebt. Want ik moet zeggen, ik ben er helemaal niet bekend mee. Sterker nog, ik vind het altijd een beetje eng, de hele paranormale wereld. Um, ja. uh, maar het, het lijkt me ook wel vervelend als, als het zeg maar, veel negatieve berichten zijn... ...die je dan uh, aanvoelt komen. Lijkt me helemaal niet zo, uh, ja, helemaal niet zo fijn. Nou nee, kijk als je dus ja, in een hele korte periode dus een hele hoop dingen binnenkrijgt. Maar kijk als je dus, dat zal die mevrouw van den Berg ook wel uh, waarschijnlijk een beetje herkennen. Als je dus uh, ja, iets hebt van, er staat nou te veel uh, druk eigenlijk op de ketel. En je kan dus eigenlijk zelf ook een soort van knap omdraaien. Ja, dan kan je het ook weer afremmen. Oké, okay. de, gevo de dus gevoelens een beetje uitschakelen. Ja, dat wist dat, dat, dat als je dus, werkt, dus een bepaald iets hebt, een bepaalde uh, gaven, zeg maar, dan, uh, ja, dan leer je dat ook zelf dus wel natuurlijk, hè. Om, ja, net als dat je van sporten houdt en dan, ja, bij wijze van spreken, je krijgt een bepaalde blessure. Ja. Dat je ook uh, gas terugneemt, zeg maar, zo. Oké. Okay. Maar het, ja, het, is, het is dus uh, nog niet zo dat jij echt concreet een, uh, ja, laten we zeggen, een familielid uh, ook verloren hebt en dat, uh, dat aan hebt voelen komen. Ja, ja, ik heb... Uh, wat nou dit weekend, 17 uh, jaar is dat geleden alweer. Maar dan, toen is mijn moeder overleden. Ja. En uh, ja, dat, dat. In, in de nacht eigenlijk, hè, van uh, morgen iets van 5 uur. En ik uh, was dus die uh, zaterdag nog thuis geweest. Dus ik had wel gedoende, voldoende daar eigenlijk, zeg maar. Ja. Maar ik kon ook niet slapen. Dus ik zat nog wat de ja te bladeren in alle fotoalbums en zo. Hè. Dus uh, ja, eigenlijk kreeg ik dat gevoel heel heel sterk. En het was een, een gevoel van ja, net als dat er een hele uh, boel warmte door me heen ging. Echt een heel, uh, ja, fijn gevoel toch wel. Mm -hmm. En ook een, het maakte me ook heel erg rustig. Dus echt het gevoel van het is goed. Nou, en toen de andere dag, hè, dus dat was dan de zondag, toen werd ik net als natuurlijk ook de andere kinderen, uh, ja, uh, verteld van, uh, nou ja, moeder is dus overleden. Ja. En dat was dus om dezelfde tijd als dat ik dat gevoel dus had. Ja. En dat zeg ik, en ja, toen ben ik eerst een tijdje bij mijn vader dus gebleven, omdat die anders dus gelijk dus zo alleen uh, was. Maar die had dus dan, uh, ja, een klok voor me. Want mijn moeder die had, uh, ja, een oude klok staan en dat had ze ook gevraagd. Van, uh, is het goed dat Gert-Jan die klok dus, uh, eh, zijnde de tijd dus uh, krijgt? Mm -hmm. Nou, dat heeft mijn vader dus mij ook uh, gezegd, en je moet die klok dus meenemen. Maar als mijn moeder, zeg maar, dus dan ja, uh, heel dicht bij me was, dus hier, hier dus echt bij mij dus in huis. Ja, dan, dan, dan uh, bleef die klok staan als ik over gaat praten, zoals ik nu dus over moet praten. Mm -hmm. uh, hey, de klok die loopt nou wel, neem ik aan. <laughs> maar ja, dan stond hij dus uh, altijd stil. Oh. Dus dat, ja, dat, dat hebt dus ook heel veel... Uh, die dat van dichtbij van mij dus weten, We hebben dat dus ook wel gezien. Ik vind het ook een beetje freaky. Ja, het is wel heel vreemd, maar het is wel, ja, eigenlijk zeg maar iets dat... Ja, zodra ik het maar over mijn moeder had, eigenlijk. Uh, dan reageerde die klok eigenlijk door. Ja, uh, stil te gaan staan. Ja. En ja, ook wel. Uh, ja, dus dat er dus, dus iets, iets uh, te gebeuren stond. Hè, uh, dan had ik als het ware dus dat gezien. En dan uh, ging die klok ook stilstaan. en dan gebeurde datgene wat ik dan had gezien. Uh, meestal ook op dat tijdstip dat de klok dus. Uh, nou ah ja, stilstand. Stilstand, ja. ja dus, Wat een verhaal, joh. Ja, dat ik heb dan toch zoiets met die mevrouw van den Berg... Dat ik Ja, toch, ja die mevrouw was ook al een stuk ouder, geloof ik. Maar ik dat toch denk van... Uh, nou, het is wel eens in het, in het, in het nieuws geweest, hè, op het radio-tv... over een paar normale zaken. Maar ik heb toch wel zoiets van dat, dat dingen... in het algemeen dus een... een uh, ja... Die lopen heel parallel met elkaar, zeg maar. Ja. Het leven en de dood is iets, Ja, dat hoort eigenlijk heel, heel erg bij elkaar. Ja, nou, daar zouden we nog een hele nacht aan kunnen wijden aan, uh, aan, de, aan de paranormale wereld. Die, uh, ja, ik blijf het een beetje gevaarlijk, maar het toch zeker ook wel, wel interessant is om over te praten. Um, maar ik wil het uh, voor nu even hierbij houden, gert -Jan. Dankjewel voor jouw belletje. Ja, niks te danken. Ik hoop dat meer mensen met verhalen komen. Dus dat ze zeggen ja. van ja, kijk, ik heb dit of dat meegemaakt... Het is toch, uh, ja, net als dat jij ook reageerde bij die mevrouw van den Berg. En je doet het ook wel een beetje bij mij. Dat toch toch zoiets zeg, ja, maar het is eigenlijk, eigenlijk niet, niet zo raar, hoor. Dat, dat mensen dingen voelen of weten. Nee. Want ja, als je er nou gewoon uh, een computer voor je hebt staan. Ja. En alles, zeg maar, hè, er is zo'n compact dingetje en het doet het. Nou, dat zijn inderdaad ook heel gewoon. Dus ik heb zoiets van, kijk, uh, ja... Ja, jou, jouw is punt zo... is helder. Ja, oké. Okay. Hey, een hele fijne uitzending nog, hè? Dankjewel, Gert-Jan. Ja, fijne nacht. Doei. Um, heeft, u, uh, heeft u zelf een, uh, een verlies meegemaakt in uw, uh, in, in uw familie? Uh, misschien wel onverwachts. Misschien wel heftig. Dan uh, nodig ik uit om dat even te delen door te bellen naar 0800 1121, 0800-121. Dan uh, kunnen we daar even met elkaar over kletsen zometeen. Um, dus even kijken wat voor uh, muziek ik uh, u kan aanbieden. Dat zal zijn van uh, Keith Marshall, Only Crying. Praten we zo meteen met elkaar verder. With Marshall met Only Crying. Gerda, goeienacht. Goeienacht, Renze. Jij dacht uh, ik ga ook even bellen. Nou, dat is weer een, een klein poosje geleden. Ik, ik, uh, als het uh, nodig is, bel ik uh, dit is de nacht. Ja? Ja. En het was nodig nu? Ja, uh, over verlies en welverwerking. En wat is jouw, uh, wat is jouw verhaal daarbij? Ja, ik, ik, heb, uh, ik kom uit het gezin van tien kinderen. Ik heb beide ouders. Uh, uh, door ziekte verloren. Ja. Yeah. En laatste, en daarna in 2010. is een van de tien kinderen overleden aan uh, longkanker. Ja. Yeah. Hij kreeg te horen dat hij nog twee jaar te leven had. Maar binnen acht maanden was hij weg. Zo. So. En, uh, en hij had een hele. Ja. Wij mochten. Uh, hij overleed in het ziekenhuis in Amersfoort. En we mochten tot een half uur... voordat die laatste adem uitziet... mochten we allemaal... Uh, hij wilde, mochten... Hij wilde zijn zusjes om te bed te hebben. Mm -hmm. En of we voor hem nog... kinderliedjes... Want wij, wij komen uit Mycenae... of wij nog kinderliedjes voor hem wilden zingen. Dus daar stonden wij dan. Met, uh, met Brok in ons keel... een liedje te zingen. En nu zegt hij... Ja, de, deze broer, ik heb vier broers, maar deze broer dat is ja. De, de, ik zeg altijd maar, de, de, de liefste, de wijze, de, die gaan altijd eerder. Ja, want, want hoe ja. oud was hij dan toen hij overleed? Uh, hij is van 48. Oké, okay. en, en hoe lang is het geleden dat hij overleed? In uh, 2010. 2010, nou, moeten we even snel rekenen. Dat was hij dus 62. Ja. Ja, dat ik is uh, dat niet zo 60. oud. Sorry? Dat is niet zo oud? Nee, zelf ben ik 60. Oké. Okay. Ja, toen dan 58. Maar goed. Het punt uh, uh, is... Dus, dus dan, uh, ja... Uh, We hebben beide ouders uh, uh, niet meegemaakt. Tot de laatste adem, zeg maar. Maar bij deze broer dan wel. Want dat wilde hij graag. Ja. En dan, uh, ja... Dat, dat is ook zo... Ja, het is toch... Achteraf ben je, ja, je moet er verder meeleven, maar het is uiteindelijk toch. Iedereen beslist voor zichzelf. Het is uiteindelijk toch beter dat ik erbij ben geweest. Ja, want hoe, hoe ging van jou dan dat proces van die rouw verwerken? Want ik zei het in het begin van de uitzending, al toen moest ik nog even de naam schuldig blijven, maar je hebt dan een, een soort theorie van een psychiater Elisabeth kubler ross Zwitserse amerikaanse psychiater. Die zegt ja. er zijn eigenlijk vijf fasen: de eerste ontkenning, dan het protest. Dan, dan het ja. een beetje het, het vechten mentaal gezien. Dan eigenlijk ja, depressie. Echt het aanvaarden van het feit dat je gewoon heel veel verlies hebt. Ja. En dan vijf, de laatste fase, een soort van rust. Dus dat je akkoord gaat met het verlies. Heb je heb, ja. als ik nou zou vragen van nou je zegt in 2010 is die broer overleden. Ja. Heb jij enig idee in, in wat voor fase jij nu zit? Nou, uh, well, ik. Uh, en, uh, even kijken, ik zit nu in de fase Is misschien een soort ontkenning want ja? hij had ook een rare wens wij mocht, wij hij had ook graag dat wij uh, naar de crematie prachtig, naar de crematie afscheiddienst mee ging helemaal naar beneden, naar die oven nou, oh. toen kreeg ik het Spaans benauwd ja. Ja. dat je dan moet zien hoe je eigen broer eigenlijk verbrand wordt nou, uh, dus uh, ja, dat, dus zijn zoon drukte dan op de knop. Ja. En we werden natuurlijk uh, van tevoren gewaarschuwd, de en zo. En dan gaat hij, nou ja, dat is, ja, dus, je loopt al te huilen voor, van verdriet. En dan nog van, hè eh, wat doe je me aan? Ah, moet ik dit ook nog meemaken Nou, en dan staan we daar. Uh, dus uh, zijn, zijn vrouw, zoon en uh, zusjes en uh, broertjes. Dus ja, directe familie dan staan wij om dat ding en dan gaat dat band lopen en dan gaat die die ene zware deur gaat open nou vuur en dan gaat die over nou dat lijkt me heel, is die, heel die, bizar die oh, die, ja sorry ja. nee ik zei ze, dat lijkt me heel bizar ik heb nog nooit meegemaakt de crematie namelijk Alleen maar begrafenissen. Maar dat lijkt, dat lijkt me heel gek als je na, nou, bijna ziet dat iemand een oven in wordt uh, geschoven. Ja die, die, ja, die hele grote zware deuren gaan open en dan wom. Dus wat ik. Uh, die vijf fases van die psychiater. Mm -hmm. uh, ik zit in de ontkenning, want ik heb nu, ik ben daarna verhuisd. Ik woon nu in een huisje. Zolang dat mijn broer overleden, dood is, woon ik in dit huisje. En ik heb een hele nieuwe oven. Nou, rense, zodra ik die oven aan wil zetten, die komt weer uit. Want ik zie mijn broer naar binnen gaan. Bij elke keer dat je de oven opent of aanzet? Ja, oven, ja je hebt genoeg uh, lekkere gerechten om, om over te gebruiken. Yeah. En dan denk ik, kom op kom op Meitger, uh, uh, Victor, hij heet Victor, hij zal het ook lekker vinden, weet je wel. Je maakt iets lekkers voor hem. Yeah. Nou, ik steek die oven aan en nee hoor, dan gaat hij weer uit. Want ik sta te janken. Ja, terwijl de tocht is dan, nou ja, uh, niet, niet heel lang, maar toch ruim twee jaar geleden. En dat, nog steeds is dat zo vers. Ja, ik, echt die, die, die, die, die over die, die, die, die, die staat gewoon uh, ja, vanuit gebruikt, uiteraard. Maar de over die is nog helemaal niet. Met alle toebehoren. Ja. Ja, dus is, dat is denk ik wel ontkenning, maar we, we hebben met z'n allen wel. Uh, uh, uh, we aanvaarden met, uh, uh, waar ik dan vandaan kom, wij aanvaarden wel uh, dood hoort bij het leven. Ja. Uh, uh, leven, geboorte, uh, je wordt één keer geboren, je gaat één keer dood, en ertussen je gaat dood door ouderdom, ziekte, ongeluk, natuurramp, oorlogen. Ja. Ja? Dus... Je, je, je, ja, je kan je tijd uh, uh, zelf versnellen. door uh, ja, Als je van, het, van je flat afspringt, dan ben je er ook niet meer. Maar zeg maar, volgens het lijstje van mij dan. Hè? Ja, dat, dat klinkt dan weer vrij nuchter. Want is, is het dan zeg maar een beetje... Nou, je zou bijna kunnen zeggen, je hebt een soort oventrauma... aan, aan, aan die, die gebeurtenis, de crematie. Maar ja. als, als het gewoon gaat om, om het gemis van, van die broer... want was het een broer waar je bijvoorbeeld heel erg veel contact mee had? Waren jullie heel ja. hecht? Want je, je had een hoop broers en zussen, zei je ja we zijn met z'n tien. Ja. Ja. ja we zijn nu met z'n negen. ja dat was gewoon ja, van klein af al oh, ik ben een meisje maar ik ging met hem uh, kattenkwaad uithalen in de, in, de, in de bomen klimmen en nou ze nu ik zie, onder de littekens. <laughs> ja ik had nooit fotomodel kunnen worden <laughs> <laughs> te veel, veel ja. buitengespeeld. Ja, nou, te veel jongens, jongens, jongens dingen, hè. Oké. Okay. En, en maar, dat kon je met hem ook wel heel goed delen? Ja, maar, maar dan hier verder in Nederland, uh, ja. Gewoon, en, en, en, en hij is nogal, uh, uh, ja, ook maatschappelijk betrokken in dit. Uh, alles wat, met, uh, wat in dit land uh, wat te doen is en zo. En, uh, ja. Ja, was uh, ook een ja, voorbeeld voor mij om. om uh, en kon je altijd oppeppen of wat dan ook, want ik heb twee scheidingen achter de rug. Maar dat heb ik ook nog, dat ik, op de verkeer, dat ik altijd op de foute mannen val. Oh jee. Ja. Dat en is niet handig. Nu... Sorry? Dat is niet handig. Nee, maar dat, dat, dat blijkt later dan... Ja, het is niet de foute mannen, die hebben mij verlaten voor een andere vrouw, ja. Het kan gebeuren. Ja, nou, ik, ik hoop maar, toch dat je ook een man vindt die dat, die dat niet gaat doen. Maar, maar de, de manier waarop ze bij je weggaan, dat is vervelend. En dat ja. vergeef ik ze ook nooit meer. Want ik kom ze vandaag ook tegen hier, in, in de stad waar ik woon. Maar uh, kijk ze gewoon aan van... Uh, ja... Oké. Okay. Ja, dat, zou, goed, dat, dat is weer een heel ander onderwerp inderdaad. Ja, ja. nee, maar dat, dat is ook verwerken. Ja. Scheiding is ook verwerken. En dan heeft deze broer is mij ook op zijn manier uh, ja, gewoon met, uh, ja, heel veel humor. In de familie is alles humor. Dat is huilen en lachen tegelijk. Ja. ja. En, en maar... hoe, hoe snel, hoe snel daar ben ik dan altijd wel benieuwd naar. Hoe snel komt dat een moment dat je, dat je bijvoorbeeld ook weer om iemand kunt lachen? Dat je zegt, ach, weet je nog, ik weet niet, hoe heette die broer? Victor. Victor, ach, weet je nog, Victor, dat hij dit en dat deed... en dat je dan met elkaar erom kunt lachen? Hoe, hoe kan dat al? Of hoe snel komt dat na, na zo'n overlijden? Oh, dat, dat, hebben we, dat heb ik dagelijks met mijn twee oudere zus. Ja? Ja. Dan, uh, ja, ja. Dat je er ook gewoon om, om kunt lachen... Om de, om de mooie momenten die je samen hebt gedeeld. Ja, zeker, ja, ja. Ja, ja dat hebben we wel, ja. Kun je zo'n moment noemen? Is, is, er een, uh, is er een anekdote of situatie... Uh, die het leuk is om te delen? Als herinnering? Ja, ik had zo... Uh... 1, twee, 3, we uh, zijn er te veel eerlijk gezegd. Moeilijke vragen? <laughs> uh, nou, het is geen moeilijke vragen. Het zijn een, een beetje okay. ja. te veel. Oké, te veel. Ja, ik, ik, uh, nou, ik vind de onderwerpen van jullie altijd uh, interessant. En uh, sinds ik in dit huis ben, moet ik ook wel bekennen. Dat ja? laat ik heel slecht, ja. Okay. En dan uh, ben, ben ik blij dat er, uh, dit is de nacht. Nou, dat vind ik fijn om te horen. En dan kon jij ja. dan ook even van je verhaal doen uh, vannacht. Ja, en, en, en trouwens over dat verdrinkings, uh, verdrinken... Ja. Ik, ik, ik, ik zelf heb ook uh, in oktober 2009... Mm -hmm. was ik hier... Was ik, hier uh, uh, ik noem de plaats maar niet, maar ik woon in een stad met allemaal grachten. Ja, Amsterdam. En, <laughs> klein Amsterdam, ja. ja. Uh, en... en, uh, en, en uh, uh, met stappen, die kroegen die gaan dicht. Ja. En ik woon in de volgende, toen woon ik aan een gracht ook. Mm -hmm. Dus ik loop uh, langs dat, uh, langs het gracht. Het is koud en um, een paar van die, uh, ja, ik van die opgeschoten jongens. Uh, een beetje vervelende op en aanmerking. Maar ik ben eentje die meteen van, ah, joh, wat. Uh, <laughs> in plaats van stil doorlopen, ik moet altijd wat terugzeggen van... Uh, een beetje ruzie of Ja. Zo <laughs> iemand ben ik dan ook, maar goed. Dus een beetje uh, trekken en duwen. En uh, ploep schoof ik zo. En uh, het was de lage kant van die gaaf. Schoof ik zo met mijn uh, leren laarsjes zo. Dikke winterjas schoof ik zo het water in. Maar werd, werd je geduwd of gleed je er zelf in? Nee, ik gleed, ik gleed er in. Je gleed door er zelf de, in? Ja, door de, door de drukte van, uh, die, tegen de jongens van... Uh, doe normaal... Uh, ja, en je zei oktober, waren... oktober 2009, dus dan zou het water niet meer zo warm zijn geweest. Nee, dat klopt. Maar in ieder geval, ik schoof er, ik, ik in het water. Ik, ik gleed erin. En terwijl ik naar. En ja, achteraf was het geen. Het was, geen, uh, het was gelukkig niet de diepste gracht. Dat is ook mijn redding. Maar in ieder geval, ja, je, je ligt wel in dat water. En um, ik had, ik had zo'n. Ja, ik noem maar uh, Jimmy Anderson, ja Zo'n hele. Lange jas van uh, spons en van binnen. Schaap, uh, echt oh, ja, echt jaren. Dus die wordt lekker zwaar dan? Ja, inderdaad. Je ging als een baksteen bijna. <laughs> Juist. En zelf weeg ik net uh, 50 kilo. Oh. Oké. Okay. Dat is ja. niet veel. <laughs> maar maar dat, is, dat is gelukkig wel goed gekomen. Ja, want ik, ik werd door, uh, door iemand. Uh, uh, ik werd dus door uh, twee jongens. Uh, uh, het was uit het wachten gehaald. Door twee van de, van de jongens uit... die, die ervoor nog even vervelend waren? Nee, nee, twee andere, twee twee andere jongens. Hele, nee, twee hele andere mannen, eigenlijk mannen, zeg maar. Ja. Die, die haalden mij eruit. En uh, ja, ik kreeg ik in de gaten, want ik lag op de, aan de rand. En, en, uh, en toen vroeg ik wakker: wakker zo van... Hè, wat is dit nou? Ja. Koud, koud, politie, ambulance. En, uh, en ik lig nu uh, op bed in die uh, thuiswatchers. In die badjas? Ja, dit is een badjas van het ziekenhuis. <laughs> <laughs> nou, dan komt het weer mooi samen. Ja, maar ik, ik, ik, ik had zoiets van... Oh, nee, ik vroeg mijn broer. Ik, ik vroeg mijn broer, ik vroeg... Oh, papa, mama. Niet nu, niet nu. Zo weet ik dat ik zo het water... Eh, dat ik verder weg... Stong. Eh, ja, oké. Okay. Maar nou, hey, goed. Uh, Gerda, bedankt, bedankt, yeah. uh, bedankt voor het bellen. En ja. uh, geniet nog even wat luisteren. Ja, ik, lu ik luister. En misschien ja. ook nog even slapen. Nou ja, kijk maar. Ja. Oké, okay, bedankt mensen. <laughs> Oké, okay, doeg. Prettige nacht. Ja, ook. Dat, was, uh, dat was Gerda met haar verhaal. Ik heb ook aan de telefoon mevrouw Wubkes. Mevrouw Wubkes, goeienacht. Goeienacht. U, uh, u belde ook uh, naar het programma? Ja, ik, uh, ik luister elke nacht met de radio aan... naar de nachtzuster en nu naar jullie programma. Elke en, nacht? Uh, ja, dacht, ja, ik kan soms moeilijk slapen. En dan val ik zo weer slapen. Ik moet de radio aanstaan als ik slapen. Ja. Yeah. <laughs> en uh, ik hoorde dus ook over het uh, overlijden. En uh, ik heb uh, in uh, mijn jeugd, toen was ik nog maar 15 en 17. Mijn zusje is verongelukt. En daarna is mijn vader snel overleden aan een so. En uh, ik uh, was dus uh, de jongste van de oudste drie kinderen. En daarna zijn de zesjarige kinderen gekomen. En daarna nog drie. En dus zes kinderen uh, mijn vader in totaal lag in het ziekenhuis in uh, Koevoren. Uh, hij, hij zou geopereerd worden aan het bloedvaten, is hij gecontroleerd of die daar ook uh, of alles in orde was. Prima, ging hij naar Zwolle, naar de Wezenlanden. Ja. En dan kwamen ze tijdens de operatie erachter dat hij horsten had. En dat was in oktober. En hij is in december al uh, overleden. En dan praten we over de jaren tachtig. En ik kom dus uit een katholiek gezin. Mm -hmm. En mijn twee jongere zusjes waren toen zeven en vijf. En mijn vader lag daar dus op laatst in coma. En toen waren de mogelijkheden van het beademen nog niet zoals nu. En in die tijd kwam de pastoor dus ook nog even in het ziekenhuis. En mijn vader deed iedere keer twee vingers omhoog. En die pastoor zei zou je die twee kleine zusjes er ook niet bij halen. Maar wij vonden dat een beetje een eng gezicht. Maar goed, je luisterde in die tijd ook nog wel naar zo iemand. Ja. En dus mijn twee zusjes zijn gekomen. En na die tijd uh, zijn die twee vingers niet meer naar boven gekomen. En is hij rustig ingeslapen. Dus die twee vingers, dat waren het teken dat hij die twee zusjes van mij nog wou zien. Hij wachtte daar echt op? Ja. Dat ja. was het uh, waarschijnlijk. Dus daar ben ik ook in zekere zin... dat mensen in coma liggen. Dat ze toch nog... Ja, iets door kunnen geven. Iets door kunnen geven, ja. En hoe reageerden die zusjes daarop? Ja, nou, weet je... die werden gebracht en gehaald... En ja, die hadden de situatie helemaal. Kijk, voor ons betekende dat meer dan voor, voor mijn zusjes. Ja, want wij oké. hadden de betekenis daar beter van in de gaten. Ja, en als je, als je vijf bent, misschien herinneren ze zich, hè, tig, nee, het zich niet eens. Nee, zegt niks van mijn vader. Helemaal nee. niks. Nee, helemaal niks. Nee, ook die van zeven niet toen? Nee, helemaal niks. Nee, kijk, maar als ik vergelijk toen ik die leeftijd had en we woonden ook met een opa en oma nog in huis. Dat heb ik dus ook ervaren. Daar weet ik eigenlijk nog wel alles van. Maar zij weten daar helemaal niks, uh, niks van. Nee. Nee. nee. En, en, jij, en jij was dus 15 op ik, dat moment? Ik was toen uh, 18. 18. Oké. Okay. En, en hoe was dat voor jou? Want dat lijkt me ook gek. Want nou ja, je, je bent dan toch wel een beetje, een beetje net de puberteit uh, doorgekomen. Maar t, ja, to, toch je vaderfiguur. Ik, ik weet niet hoe jullie relatie uh, was precies. Heel maar... goed. Heel goed. Heel goed. Nou ja, zeker, een hele rustige, trouwe man... En uh, die kon je met één woord genoeg uh, zeggen. Die had echt een innerlijk karakter. Die hoefde niet zoveel... Uh... Mijn moeder moest al altijd een beetje, erom, uh, nou, een beetje veel meer woorden gebruiken. Maar wij hadden echt... Uh... We zeiden altijd, wel zo de grap, als mijn vader en moeder gaan schijnen, gaan we allemaal met mijn vader mee. Die was gewoon veel rustiger. En dat was ook fijn om bij te zijn? Ja, die man was een hele, een hele liefdevolle man. Daar heb ik, ondanks dat de jongens overleden, hele goede herinneringen aan. En, maar hij was wel principieel. Hij zei dus bijvoorbeeld altijd uh, bij, de, bij het katholieke geloof, als je gedoopt bent, dan word je vaak benoemd. En dan zei hij van, als je mij wilt benoemen, mag wel, maar ik wil niet achteraan in het evangelieboek. Dat wil dus zeggen, als je hem wilt benoemen, moet ook in een roepnaam terug zijn. En ik heb, hij heette Willem, en ik ja. heb dus later ook een zoon gekregen. En die heb ik dus ook Jan Willem genoemd, die is dus echt naar hem benoemd. Want je kunt nooit meer iets voor een man zo'n man doen. Nee. Je kunt nooit laten zeggen... nou pa, kom, we gaan eens lekker uit eten. Maar je was 18, je zat nog op school. Nou, en up, het leven gaat heel snel verder. Ja, ik kan ik me voorstellen. Maar hoe, hoe was dat? Kun je, kun je dat nog herinneren? Want, uh, nou, ging een ging een dat plotseling dat hij overleed? Of was het echt na, weet je, zegt de coma? Maar nou, de, dat de het duurde dat lang? Ziekte. Het was een ziekte. Het was dus wel plotseling. Ja. Maar ik heb dat, er, uh, zeg, met overlijden wel ervaren... Als vrede. Want je moet er maar als vader liggen. Dat je weet dat je bij je kinderen weg moet. Ze zeggen altijd van die kanker is erg. Maar die kanker is niet zo erg. Dat die mensen hun gezin achter moeten laten. Die kwelling, dat is erg. Ja. Da dat is het eigenlijk. Als je min tussen je kinderen ligt op bed. En je weet dat je ze moet achterlaten. Bij je vrouw en je kinderen. Dat is erg. Die kanker is, ja, dat is ook heel erg. Ja. Maar ze wordt altijd benoemd. Of vreselijk, kanker. Ja, dat is ja. erg. Dan ga je dood aan dat je weet dat je je gezin achter moet laten die kwelling voor die man. Dat is dus nog ik veel Ik ben ja. blij dat hij maar koststondig. Ik was wel tevreden met zijn overlijden. Je was tevreden met zijn overlijden? Ja, omdat hij, omdat hij dus niet meer uh, met. Hoefde nou, te lijden. Elke dag. Nou, je ziet je kinderen lopen en je weet dat je ze moet achterlaten. Ja. Daar kun je in berusten. Maar weet je, weet je, ja, dat vind ik, ik vind het eigenlijk wel mooi, want jij, je bekijkt het heel erg vanuit de kant van jou, uh, vanuit jouw vader. Maar hoe was dat dan voor jou zelf als 18-jarige meisje? Maar waardeloos. Kijk, je moeder had verdriet en je hebt nog een paar zusjes en het leven gaat heel snel verder. Je moet weer naar school. En uh, ik heb wel ervaren dat, uh, dat uh, er heel veel aandacht naar mijn moeder ging. Die was al man verloren, maar dat wij onze vader verloren Maar daar, daar werd in die tijd helemaal niet naar gevraagd. Er werd niet naar gevraagd? Nee, dat was in de tachtige jaren. Nou, ik word nu vijftig. Nou, dat was toen. Uh, het, le nou, het leven gaat door. Nu wordt om de dood veel meer besproken met kleinkinderen met tekening En veel meer persoonlijke aandacht aan besteed. Maar dat was toen in de jaren niet. Dat was geen ruimte voor verwerking? Nee, helemaal niet. Want uh, die uh, psycholoog die jij net noemde, dat boek, dat ken ik heel goed. Ja. Maar, uh, ja, het leven ging gewoon door en ik ontmoette mijn man en je kreeg kinderen. Ik heb het pas als last ervaren toen mijn buurman vorig jaar aan long longkankers overleed. Daar hebben heel we heel veel voor kunnen betekenen en doen. En toen heb ik pas uh, ervaren dat ik eigenlijk heel weinig voor mijn vader heb kunnen doen. En toen had ik er pas last van. Ja, dan kwam het allemaal weer helemaal terug. Nou, niet terug, maar ik denk, ik, kan, ik kom met, met, met, naar mijn buurman. Dat was een langdurige. Daar kan ik gewoon, toen was ik ook ouder. Toen kon ik ook beter begrijpen hoe het leven Met 18 jaar ziet je leven er ook nog heel anders uit. Ja. ja dat kijk, duidelijk. daar heb ik wel last van gehad. Dat ik toen tot een denk ik ben gekomen. God, Kijk, hij lag in het ziekenhuis. Wij moesten naar school. Hij lag, wij wonden van Zwolle Rijn, nou, dik een uur. Dus, nou, ik weet eigenlijk, ik kan me helemaal niet herinneren of ik ooit... We hebben op bezoek ben geweest, maar mijn twee zusjes moesten ook thuis verzorgd worden. Ja. En toen was uh, het vervoer met auto's en zo, dat was allemaal nog niet zoals nu. Nee. Dus er was niet veel ruimte voor, voor, voor bezoek, om, om nog tijd met elkaar door te brengen... En ook, en ook niet voor verwerking? Nee, helemaal niet. Maar, want helemaal niet. want is, nee. is het ook niet gek dan, want je zegt, ik heb, daarna heb ik mijn man ontmoet... Ja. Um, ja, dus, het is toen niet anders, er ben je gewend. Maar dat je ook nooit zeg maar, samen een herinnering kunt delen aan je vader. Nee, dat is heel erg. Dat mijn man niet weet wie mijn vader is geweest. Precies. Dat je daar nooit met hem over kan praten. Dat vind ik, heel, dat vind ik eigenlijk het allerergste. Ja? Ja. Ja, en dat ik... Uh, mijn schoonvader met mijn vader verschilt heel erg. En uh, een andere En Dat je daar nooit over kan, uh, ja, over kan spreken. Nee, dat vind ik altijd... Uh, Kijk, ik kan het nooit delen. Het blijft voor jezelf dan eigenlijk. Ja. Nou ja, of, of wel dan met je, met je... Want je zei, je hebt nog twee broers en zussen boven jou. Ja, jawel, jawel. Maar kijk, die waren, dat was ook het, het punt. Die twee, die zaren, vroeger ging je met 17 jaar en zeven maanden in de verpleging. Die twee die zaten in de verpleging. Dus die hadden overal verstand van. En die woonden dus ook op kamers. En ik was dus toen wel de oudste thuis. Ja. Dus, ik heb het thuis een beetje gerund en zij hadden de verstand van, ja, van het ziek zijn. Dus, en uh, ja, dat was toch wel, ja, nee, dat heb ik niet zo. Uh, zij beleefde het weer heel anders. later, uh, nee, nee, nee, dat was. Uh, mijn moeder is daarna ook, uh, nou, een kind verliezen en een man snel achter elkaar. Dan kan je toch wel voorstellen dat je moeders een moeilijke periode tegemoet gaat. Ja, want hoe, hoe zat het dan precies met, met dat jongere zusje? Je vertelde dat helemaal in het begin van het gesprek... maar die is kort daarna overleden? Nee, daarvoor al. Daarvoor, voordat je vader overleed? Ja, die heeft twee keer een ongeluk gehad. Zeg maar de ene keer zoveel meter aan de rechterkant van ons huis. En dat heeft ze overleefd. En een half jaar later... zoveel meter aan de andere kant van ons huis... door een automobilist die eigenlijk uh, altijd dronk was... en de aandacht er niet bij had. En daar is... Dus zij is daaraan overleden. En hoe oud was zij toen? Zij was vier en ze, ze is op haar vijfde verjaardag begraven. Pff, daar moet je toch niet aan denken? Ja, maar het is allemaal wel gebeurd. Maar als je vader huilt is het veel erger als dat je moeder huilt. Ja? Of, of kwam dat vooral omdat je met je vader een betere band had? Nee, maar als je um... Uh, vrouwen die zijn toch wel vaak wat, nou, wat sentimenteler. Ja. maar tranen van mijn man zijn heel hard. En dat heb ik heel erg gevonden, dat ik mijn vader zag huilen. Dat kwam extra binnen? Ja, ja. Maar toch heb ik een uh, hele goede herinnering aan mijn vader. Ik, de liefde van hem, Dat kan ik me... denk, ik ben later zelf ook heel erg ziek geweest, kan Ik kan mijn hele leven wel op uh, vader. ja. En mijn zoon die naar hem vernoemd is, die is ook net zo kalm. Die lijkt spreekt op hem. Ja? Ja. Dat is wel heel mooi dan. Dan Le leeft hij daar een beetje weer in door. Nou ja, ik zeg altijd van: Goh, kinderrijd, toch een mooi naam? Ja. En hij <laughs> zou, er tr hij zou er, daar trots op zijn geweest als je hem een heel groot cadeau hebt uh, zo ja, ja. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dus ik als je. Ik loop morgen op en dan kijk ik naar zijn foto. En dan hoef ik niet bij te huilen. Daar heb ik echt. Ja, ik heb. Uh, ja, ik, uh, ja, ik kan daar heel goed. Uh, ja, ik heb gewoon ja, heel veel rust bij die man. Ja. Maar, want is, is het dan ook zo... Je zei je bent katholiek. Dus ja. je, dan geloof je denk je ook in een leven hierna. Ja, dat weet, dat, dat dat, weet je dat niet. Dat is het geloven, dat weet ik niet. Nou, want laat ik zo het, zeggen. Als, als je dan je vader weer ziet... Dan, dan kun je geval, als je dan je vader weer ziet... Dan kun je in ieder geval beginnen met goed nieuws van... Hé, hey, ik heb mijn zoon naar jou vernoemd. Ja, maar ik, ik, ik ga ook wel zeggen, hij ligt gewoon begraven. En als er, mijn zoon dus voor het examen moet... Toepa, help hem me mee, je wel? Hup, kom op, <laughs> help me. Ja, zo ga ik er wel mee om. Ja, ook wel weer ja. lekker nuchter. Nou, het is eigenlijk niet nuchter, maar... Uh, ja, ik heb al zoveel heel veel dingen... Ja, je moet er ook weer verder. En uh, je moet toch ook een uh, goede moeder voor je kinderen zijn. Je, je, moet er, je moet er toch ook niet in blijven... Hangen. En dat heeft mijn moeder wel een beetje gedaan. Die is op de stoel gaan zitten. als die snap ik. Snap ik echt. Want je snapt het pas zelf als je kinderen krijgt. Als het is dat je een kind moet verliezen. Ja. Kijk, dat snap ik wel. Maar ik heb altijd zo van. Uh, nou, je moet er ook weer op staan. Ja. Klik ik ben wel zo iemand dat je ook weer de schouders eronder moet zetten. Zo ben ik ook wel opgevoed, denk ik. Ja. Het klinkt niet alsof je een hele goede band hebt of had met je moeder. Nee. Nou. Nee, dat kwam ook door de situatie, door de problemen. Als je... Uh, mijn moeder had een moeilijke jeugd. En als je dit dan ook nog op je bord krijgt... daar kon zij niks aan doen. Maar nee, wij moesten allemaal hard werken. Dat we hem, ja, ja, inderdaad. Zij is een beetje toe voor zichzelf gaan leven. Het is gewoon niet, niet haar schuld. Ik snap het allemaal wel. Ja, ik had, ze was eigenlijk heel, een hele goede vrouw. Maar ze heeft te veel verdriet... Meegemaakt om het leven nog goed op de nou, rails te houden, zeg maar. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Als je zoveel verdriet uh, mee moet maken, ja, daar word je dan een ander mens van, denk ik. Ja. Maar ik ben door mijn ziekte ook heel erg ziek geweest, maar ik ben er gewoon veel. Ja, ik benut de tijd goed Ja, nou ja, misschien, misschien was jij wel ook wel wat meer gewend, uh, uh, omdat je als kind al zoveel meegemaakt hebt. Hallo? Oh. Daar uh, viel opeens een verbinding weg met mevrouw Wipkus. Uh, nou ja, misschien, uh, misschien belt ze nog even terug. En anders, het verhaal was er op zich ook wel, uh, was er wel uit. Uh, als u luistert, mevrouw Wipkus, bedankt. Bedankt voor, uh, voor uw verhaal. Uh, het is 44 minuten over drie. Dat betekent ongeveer kwart voor vier. We hebben nog ongeveer een kwartiertje te gaan over dit onderwerp en dan uh, sluiten we dat af. Dus heeft u nog een, een verhaal hierbij, bij, bij verlies, bij verwerking. Laat het even weten, 0800 1121. Dan hebben we zo nog even de tijd om daar met elkaar over te praten. Maar eerst gaan we luisteren naar een singer-songwriter. Ik, ik ben er wel fan van. Hij is nog niet zo oud, maar wel stijgend in bekendheid. En heeft een paar hele goede liedjes. Hij heeft ook zo'n naam waarvan je denkt, hoe spreekt hij ook weer uit? Maar volgens mij is het Michael Kiwanuka met het nummer I'll Get Along. Sometimes when I don't call, I still get Michael along. Marianne, goedendacht. Ja, goedendacht met al get Lang. Marjan, goeienacht. Ja, goeienacht met Marjan van uit Wit. Hallo. Um, ja, er werd iets verteld over uh, het verlies van iemand. Ja. En uh, mijn broer is helaas maar 36 jaar geworden. En dat is nu al 21 jaar geleden. En nu denk je van, uh, goh, dat is toch al zo'n tijd dat ga je toch wel vergeten, maar... ik moet, ik moet zeggen dat... Uh, het verlies van hem... Uh, ik zet vaak een lichtje... bij zijn, bij zijn foto en... Ja, dat het eigenlijk meer... erger wordt in die... in het verloop van de jaren... dan dat het... Dan dat het uh, beter wordt. En uh, ik... Ik, uh, ik had zoiets verwacht van... goh, dat, dat, gaat, dat gaat toch wel... een beetje over, maar... hij had een jong gezin en... Hij heeft altijd geleefd met een uh, tijdbom. Hij had ooit wel eens een keer plotseling overleden. Want ze hebben na zijn dood een uh, abductie gedaan. En uh, ze hebben ze gezien dat hij een, een zwakke plek had in een groot bloedvat. Dus ze had ooit wel een keer ja, op een dag. niet meer ge geweest, maar ja, wanneer dat. dat, dat maar goed. Want waar, waar is hij uh, in, in werkelijkheid dan overleden? Op, op zijn 36e? Ja, aan, de, aan een aneurysma. Dus, uh, en, uh, ja, Oudere mensen worden. Ik ben zelf uh, verpleegkundige geweest. En oudere mensen worden er wel op tijd vaak aan geopereerd. Ja. En, uh, en, en hoe heette dan, dat zij? Ik verstond het even niet goed. Een aneurysma. dat is aneurysma. Een, een, een dunne plek in een uh, groot bloedvat. Okay. En uh, ja, hij uh, heeft ze altijd meegeleefd. En op een dag had het toch wel een keer uh, gesprongen. Als het ware had, het, had het de druk zo erg geweest. En was, ja, was het gewoon kapot gegaan. En uh, als ze dan niet heel snel opereren, dan zijn ze meestal te laat. En uh, ja, eigenlijk denk je van dat, dat verlies van hem... Dat zal toch wel uh, minder worden, maar we scheelden maar drie jaar in leeftijd. Ja. Ik word uh, deze zomer 60 jaar. En uh, dat is nu al 21 jaar geleden, denk je van. Goh, uh, zal het zal toch minder worden, maar. Ja, want wat, wat, wat wordt er dan precies uh, zoveel erger? Kun je dat omschrijven? Uh, nou, dat hij ja dat hij er niet meer is, maar dat het ook zo'n fijne man was en ja in mijn in mijn beleving is hij nog steeds jong. Hij was ook hij was ook heel lief voor zijn kinderen en uh, en voor zijn uh, vrouw en kinderen en voor voor mijn moeder en uh, ze woonden vlak bij elkaar en gingen er altijd wel even langs en ja ik uh, ik woon uh, in Limburg dus. Uh, zij woonde in uh, Helvoetsluis, dus dat is toch wel een eindje hier vandaan. Maar uh, die, die twee, die, uh, ja, mijn moeder had of heeft nu nog twee dochters. En uh, maar dat is toch heel speciaal dat je dan een zoon hebt en ik denk dat het voor haar, zij wordt deze zomer 80, ja. dat het voor haar ook een heel groot gemis is om zo iemand te moeten missen. Ik praat wel eens met haar. Erover. Zijn as is, is verstrooid op het strand waar hij heel graag kwam. Mm -hmm. En uh, um, dus hij heeft ook niet een plek om naartoe te gaan om het een beetje te rouwen met zijn verjaardag. Of, nee, geen, be geen begaafde plek. Geen fysieke nee, tastbare. Nee. nee. Het is met. Het is met uh, en uh, hij had uh, met de crematie had die, uh, uh, muziek van Madness. En. Als ik dan muziek van Madness hoor, van, uh, dan, dan ooit, dan laten ze zelfs een oude plaat horen, dan denk ik van, ja, dan, dan komt het direct weer naar boven eigenlijk. Ja. Die combinatie van gemis en het verlies. En dan ook nog eens een keer uh, dat je denkt van, ja, jammer. Het was, het was iemand die heel veel humor in zijn leven kende en uh, ja... Hij kon altijd iemand opbeuren. Het, uh, het was gewoon een hele fijne man. En, ja, een positieve je, kerel. Ja, gewoon een hele sympathieke kerel. En ja, want... Die er totaal in ging vullen. Wij uh, uh, wekelijks naar de voetbalkantine gingen. En ja. totaal in ging vullen voor de voetbalwedstrijden. En ineens uh, onwel werd. En ja, mijn moeder zei van ja de volgende morgen van ja je broer ligt in het ziekenhuis, maar uh, het is wel goed dat hij een, uh, een waarschuwing krijgt en uh, want wij ja hij, hij leeft er toch maar op los en uh, uh, ik belde zelf het ziekenhuis en toen zeiden ze van helaas is je broer uh, zojuist overleden. Nou dan sta je aan de grond genageld en dan weet je dus ook helemaal niet dan denk je van, hè? Dan denk je alleen van, hij heeft misschien een licht, licht hartinfarct of zo. Maar dat hij dan ineens weg is. Ja. En dat je niks meer tegen hem kan zeggen. En ja, dat hij er nu al dus al 21 jaar niet meer is. Ja, dat, dat maakt het eigenlijk alleen, alleen maar erger. Ja, De, en, en is dat... De, ja, gaat verder. Ze zeggen wel eens verlies, uh, slijt met de jaren, maar dat vind ik van niet. En hoe zit dat bij, jou, uh, bij jouw zus? Nou, mijn zus die heeft zoiets van, sinds dat hij overleden is, van uh, oké, okay, ik werk. En ik werk voor mijn vakanties. En ik heb gezien hoe het bij Adi ging, mijn broer. En uh, je kan op een dag ineens zomaar... ...van de wereld weg zijn. Ik ga genieten van mijn leven. En die gaat dus ja, behoorlijk vaak uh, op vakantie, geeft daar haar geld aan uit. En die is nu op vakantie naar uh, Zwitserland, wintersport met vrienden. En die heeft zoiets van, nou, ik ga nu vanaf dit moment genieten van mijn leven. Extra en, uh, genieten? Ja, ik ga Best genieten. Ja. En, uh, en allerlei dingen doen. Uh, Misschien omdat ze zich dan wel extra bewust is van de kwetsbaarheid van het leven. Ja, ja, ja, ja. En ik heb goed, ik heb genoeg mensen zien overlijden en zien ja, lijden en overlijden. Want ja, het zit bijna in hetzelfde woord. Maar, ja. maar het is, het is uh, als het zo dichtbij is. En zij kennen hem niet zo van, ja, van spelen op straat en ja. samen met elkaar. Want die schelen te veel in leeftijd. Dat was meer iets wat jij met hem deelde? Maar ja, dat had ik meer met hem. En wij vochten om de Donald Duck. Als hij kwam door de bus van wie de eerste de Donald Duck mocht lezen. Ja. Maar ja, ik deelde zoveel herinneringen met hem. En nu, uh, ja, nu hadden jullie het over dit onderwerp. Dacht ik, ik wel eventjes. Ja, bedankt voor ja. jouw verhaal. En uh, ja. nou ja, je zegt inderdaad, nou, het, het wordt er niet makkelijker op met de jaren. Dus ze zeggen, nee, nee. extra sterkte dan om het, om het toch... Een, een plek te geven en een, nou ja, het verdriet niet, uh, niet, niet weg te stoppen, maar, uh, maar wel te kunnen accepteren. Jawel, ik accepteer het wel, dus zo is het niet, maar nee. het, is, het is meer van: goh, waarom mag de een uh, 72, 92 worden? Ja. En uh, waarom moet een ander met 36 jaar, die een jong gezin heeft en twee kleine kinderen. En pas stuurde zijn uh, zoon mij een, een uh, plaatje op dat hij. Zijn vader had hij tussen zijn schouderbladen. samen op het strand. dat ze ja, hij had zelf een tekening gemaakt. en had hij het voor eeuwig tussen zijn schouderbladen laten tatoeëren. Zo mis hij zijn vader nog. En zo. hij is intussen, ja, 26 of zo, ja. Dus, dus zo, je kan dus zien dat het bij hem ook nog altijd leeft. terwijl hij zes was toen het gebeurde. Ja. Ja. heeft diepe en, indruk gemaakt. En mijn, mijn nichtje was twee, dus die kan zich haar vader niet herinneren. Maar, maar ja, dat, dat, uh, die heeft pas een baby gekregen en die heeft als tweede naam haar vader weer uh, in die naam opgenomen. En, uh, Om een soort van te herdenken. Ja, om te ja, ja maar dat, dat vond ik wel heel ontroerend, zo van, goh, je hebt je vader nooit gekend, maar ja. je, hebt, je hebt hem toch uh, jou, jouw eigen kind Johannes Ari genoemd, en ja. zijn naam uh, wordt in ieder geval uh, weer ingevuld in papieren, ja. als je hem aangeeft voor een crash of school of wat dan ook, ja. dan denk je van, oh wat leuk, ja dat hij toch uh, bij haar zo verder leeft, ja. ja. Mooi, dankjewel Marjan voor dit verhaal. Ja, Goed, prima. Wel rustig, want jullie zullen straks ook naar bed toe gaan. Nou, ja. ik moet nog tot zes uur, maar uh, daarna ga ik zeker oh, tot even zes slapen. Uur. Ja. Goed. <laughs> dankjewel. Tot ziens. tot ziens. Dankjewel. Dag. Dag. John, goeienacht. Goeienavond. Uh, Jij bent uh, onderweg en staat nu even op een parkeerplaats. Ja, klopt. Vertel. Nou, mijn broer is overleden in 2002. Ja, en uh, ik ben op mijn 14e, op mijn veertiende ben ik uit huis gegaan. omdat ik niet geaccepteerd werd als, als kind zijnde in het gezin. Ja. Yeah. En mijn broer is altijd uh, wel een, een, een steunpunt voor mij geweest. En in 2002 is hij uh, plotseling overleden. Hij kreeg uh, acute leukemie. Ja. Yeah. En. Uh, hij is eigenlijk nooit ziek geweest of, of wat dan ook. En in één keer wordt hij ziek, krijgt de horen, acute leukemie, Vier maanden later was hij dood. En hoe oud waren jullie op dat moment? Uh, mijn broer was uh, 50, ik was 39. Zo. Dat was jong ja. nog? Ja, absoluut. En dat was en... in. De... Wat, wat, wat, uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er als je, als je dat hoort met hem, maar ook met jou? Voor mij was het uh, heel zwaar, omdat uh, mijn broer was eigenlijk mijn allesie. Mijn broer was niet alleen mijn broer, maar hij was mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma, mijn maatje, mijn vriendje. Ja, noem het maar op. Ja. Uh, ik ben op mijn veertiende thuis weggelopen. Ja. En... John, John, ik ga je heel even onderbreken, maar ik ga je straks even, nog even verder over spreken. We tillen het gewoon eventjes over het nieuws heen. Dat staat namelijk altijd heel erg vast op de radio. Dus je mag zo vertellen wat, wat dan precies jouw broer voor jou betekent. Hoe close jullie waren, daar ben ik erg benieuwd naar. Eh, maar we gaan er even tussenuit voor het nieuws. Dus tot zometeen.